Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalclubs, restaurants en winkels zijn niet blij met de nieuwe maatregelen. Het kabinet wil een lockdown van drie weken... ...waarin de horeca en winkels om zeven uur de deuren moeten sluiten... ...en er geen publiek bij sportwedstrijden mag zijn. Koninklijke Horeca Nederland denkt dat de ondernemers zich niet aan die sluitingstijden gaan houden. En de KNVB vindt het onbegrijpelijk dat er voor lege tribunes gespeeld gaat worden... ...omdat er nauwelijks besmettingen in de stadions zijn... De missionair minister De Jonge snapt dat mensen er moeite mee hebben. En kijk, het is gewoon een hele moeilijke tijd. De zorgen zijn heel erg groot in de zorg. En tegelijkertijd is de er rek uit in de samenleving, de rek eruit de ondernemers, bij ons allemaal. We merken het toch allemaal. En dat betekent dat we gewoon hele moeilijke dilemma's uh, te beslechten hebben. Dat we voor hele moeilijke besluiten staan. En daar ga ik nu het overleg over in. Vanavond om 7 uur worden de maatregelen definitief bekendgemaakt op de persconferentie. In Terneuzen is vanochtend een schip tegen de Sluiskeelbrug gevaren. Het schip is flink beschadigd. De hele stuurhut is eraf. Volgens een getuige veranderde het plotseling van koers, waarna het tegen de brug botste. Er is niemand gewond geraakt. Het beschadigde schip ligt nu aan de kade in Goes. De zanger van Kensington stopt ermee. Hij wil niet meer dat zijn hele leven in het teken staat van de band. De laatste shows met de zanger zijn volgend jaar september in de Ziggo Dome. Wat er daarna gebeurt, weet Kensington nog niet. En als je nog niet weet waar je gaat lunchen, is Maasdijk in Zuid-Holland misschien een ideetje. Daar staat namelijk de beste bakker van Nederland. Chris won met zijn bakkerij de beker bij de bakkersvakwedstrijden. Voor zijn brood, speculaas en cake rijden klanten zelfs een stukje om. Ja, het is hier vreselijk lekker. Heel simpel. We komen speciaal uit Maasland om hier uh, altijd brood te halen. Er komen al volop klanten binnen om ons te feliciteren of duimpjes omhoog. Je, je kan wel een mooie prijs winnen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de grootste prijs is dat die klant natuurlijk nog steeds komt en het uh, trots voor je is. Ja, het was al de tweede keer dat de bakkerij in Maasdijk de prijs wint. Heb ik het weer nog? Nu schijnt de zon nog af en toe. Later vanmiddag komt de regen aan. Dit weekend blijft het ook wisselvallig. Het wordt ietsje warmer. 11 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. ZFM-radioprogramma, morgen is het weekend. Ik ken,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 de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zaal je verlucht. Dat wordt dan een immense rel die eindigt meestal in de cellen. Is men daar helemaal beland, En is weer rustig op het strand. Maar smorgens morgens lig je weer in zand. doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest, dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons voor strand. Aan de rand van Nederland, aan ons voor strand. Aan de rand van Nederland. Aan... Ja, daar zijn we weer. <coughs> Welkom terug. Ik had het net over die. Uh... Petitie over uh, Ibrahim. Uh, die is al trouwens 521 keer uh, get, getekend. Maar nou heeft Ibrahim zelf gereageerd. En uh, ik, dat lees ik even voor. Ja. Dag lieve trouwe mensen, ik ben erg dankbaar voor, voor jullie steun... en ik heb er geen woorden voor. Zo blij ben ik. Het enige waar ik niet blij om ben, is dat ik jullie moet teleurstellen dat ik nu moet zeggen dat ik toch Zandvoort moet verlaten. Ik vind het heel pijnlijk om Zandvoort te verlaten. Mensen als jullie had ik nog wel dertig jaar mee willen werken. Zo lief altijd voor me geweest. Ook voor mensen die ik altijd lastig val om pakjes voor de buren aan te nemen. Excuses iedereen... Uh, dat ik niet meer kan doen bij post.nl... Uh, Post nu ik de berichter over me zag... Zo lief zijn jullie allemaal altijd voor me geweest al die jaren. Het is een beetje moeilijk Nederlands. <laughs> uh, en jullie met, uh, met mij. Het spijt me echt dat ik niet meer kan doen. Maar uh, jullie zal ik nooit vergeten. Jullie zijn echt de leukste mensen die ik heb mogen leren kennen. Heerlijk. Noord-Holland is klein en ik hoop jullie snel nog een keer tegen te komen. Dus hij gaat echt weg. Ibrahim is de pakjesbezorger en... Uh, Oh, een pakje? Voor. Ik dacht de post, eh, van Post.nl. Ja, van Post.nl. Nee, hij bezorgde pakjes. Oh, oké. Okay. Hij komt altijd de pakjes uh, brengen. Ja, yeah, yeah. die zie ik nooit. Nee. Want hij belt die aan en zegt, nou, zet me onder de trap. Ik, ik kom het nooit aanpakken, want ik woon vier ogen zonder lift, dus ja. Dat doe jij het toch ook niet? Komt hij bij jou naar boven? Ja. Oh, dan ja. Nou, moet ik voortaan maar uh, komen boven brengen oh. <laughs> oh. Dat wist ik niet. Ja, Even ja. dit, kwam, uh, dit bericht kwam via uh, Anna Love... Uh, en, uh, en uh, met de Dolly uh, Piering die hier ook gewerkt heeft. Ah oh, ja, Stanford Insight. Ja. Dit bericht kreeg ik van Ibrahim net op WhatsApp. Deze week is zijn laatste week. Nou, de directeur van De Paul kan weinig doen. Nou, hij, is dus, uh, hij moet dus echt naar Halen. Er is wel een reden achter te zitten. Misschien te weinig pakjes in antwoord. Nou, alles, die, die, Hij komt met zo'n grote bus. Hij zit helemaal vol. Ja? Echt. <laughs> ja, ja dat, uh, ik geloof niet dat het aan de pakjes ligt. Nee, nee, nee. Nee, sowieso niet inderdaad. Ja. Nee. Ja, je krijgt steeds meer dus, pakjesbezorgers en uh, uh, etenbezorgers. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dus, uh, nog meer leuk nog een nieuws uh, of uh, wat muziek? Doe eerst maar wat muziek en dan kom ik met leuk nieuws. Oké. Okay. Nou, we zijn bij uh, George Baker aan het beland. We beginnen met Una Paloma Blanca en daarna natuurlijk Little Greenback.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 I got a fan, just a cat, or I'm losing my mind. Out of sight, through the night, out of sight, and Zandvoort Lacht komt weer terug per maandag. Ja, Zes leuk. jaar geleden is hotelier Susanne Jansen... in het amsterdam Wietshotel Hotel begonnen... met maandelijkse comedieavonden in de winterperiode. Het waren try-outs van gevestigde stand-up comedians... maar ook verstartende talenten. Na een gedwongen afwezigheid van ruim een jaar... wordt het succes uh, komende winter weer voortgezet. Een avond Zandvoort Lacht is altijd weer anders... Door de verschillende stijlen en ervaringen van de artiesten is er geen avond hetzelfde. Master of Ceremony, kortweg MC, is Saïd El Hassanu van AOT-events. Van heinde en verre haalt hij de gevestigde namen naar Zandvoort. Maar ook beginners krijgen hun kans. Die formule zal de komende serie zo blijven. Wat wel anders wordt is de dag... In het verleden was het Zandvoort Lach altijd op zondag en nu gaat het veranderen naar de maandag. Maandag 15 november is Zandvoort Lach op de maandagavond en de aanvangstijd is weer acht uur. Het treden tussen de vier en acht stand-up comedians op een avond op. De eerste keer sinds maanden staan er vijf ervaren cabarets in Amsterdam Beach Hotel. Zij zullen hun materiaal voor hun nieuwe theatervoorstellingen komen testen. En daarnaast zal één beginner de Zandvoortse Bühne uh, zijn debuut maken. Een beginner is Devin Helius uit uh, Halen. Ik hoop dat dat door mag gaan. Trouwens. Ik heb kaartjes. Je ja, theater mag doorgaan. Oh ja. ja, ja. Bioscopen gaan ook gewoon door. Dus uh, wat dat betreft, dat gaat allemaal door. Oké, okay, nou, dat is mooi. Daar ga je dus naartoe? Ik ga er naartoe, ja. oh. Het is zo leuk. Ik ben ja? al die jaren daarvoor ook geweest. Ja, echt waar? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, het is echt, echt een aanrader. Nou, daar ga ik ook eens over denken. Ja. Ja. Ja. Nee, ik ga smiddags ook naar de film. Welke? Uh, een paar jaar geleden was er een uh, in Korea of zo, dat een voetbalteam die was verdwaald in van die grotten of zo. Oh, in Thailand was dat? Uh, Thailand, ja. Dat was zo'n ja. uh, zo pupillenteam. Ja, uh, klopt, ja. En ja. Er is een gigantische redding voor opgezet. Ja. En er bleken een paar mensen die als hobby uh, grotduiken hadden, die hebben ze gered of ja. zo. Maar het moet heel spannend zijn. Ja. Dus daar ga ik naartoe, ja. In... Oh, die kinderen moeten zo in angst gezeten hebben. Ja? Ja. ja? ja. Dus daar ga ik naartoe maandagmiddag in de filmscheur. Ja, leuk, ja. ja dat vind ik ook, ja. Uh, dan heb ik nog een nieuwtje uit uh, Raar Maar Waar. Een partner betrapt de man met een minnares tijdens een hoteldate. Na optreden van politie sluiten de dames vriendschap. In een hotel in Batuverdorp was afgelopen week... het decor van de situatie die rechtstreeks uit de film kon komen... Een man had een hotelkamer gebroekt om ongezien met zijn minnares te zijn. Maar om onbekende reden had zijn echtgenote het door... en bonkte vol adrenaline op de deur van de hotelkamer. De minnares duwt nietsvermondend open... en staat oog in oog met de vrouw van de man. De confrontatie veranderde al snel in een fel gevecht tussen de dames. Ook de man mengde zich in het gevecht... en geeft een aantal corrigerende tikken. Terecht. Dat schrijft de politie dinsdag op Facebook. Alle drie de personen werden aangehouden... maar gaven ook aan aangifte te willen doen. Al dus de politie. Op het politiebureau werd, een goed gesprek met de, werd na een goed gesprek de aangiftes ingetrokken. Dit was zo succesvol dat de dames bijna als vriendinnen het bureau uitliepen... met gedeelde mening dat ze van de man niets meer wilden hebben. Oh ja? Oh. Kijk. Dat vind ik nou nieuws. Nee, dat vind ik geen leuk nieuws. Nee. vind ik wel. Nee. <laughs> Jawel. Nee, ik niet. Een 34-jarige man verbergt zijn minnares tien jaar lang in woning waar hij met zijn ouders woont. <laughs> Hoe doet hij dat dan in god? Een man in India verborgt zijn minnares tien jaar lang in zijn familiehuis. Zonder dat de rest enig idee had van, zijn geheim, van hun geheim. De vrouw, genaamd... Shayita, 28, verliet tien jaar geleden haar ouderlijk huis om te gaan wonen bij haar minnaar Raman. Ze ging alleen s'nachts uit haar kleine kamertje om naar het toilet te gaan en te douchen, schrijft de Fili <laughs> Filipino Times. Om te voorkomen dat de familieleden naar haar kamer gingen, deed Ramira alsof hij depressief was en werkte part-time als elektricien terwijl zijn ouders fulltime werkten. Ondertussen dachten de ouders van het vermiste meisje dat ze was overleden... en hadden haar naam laten verwijderen uit de burgerlijke status. Het hele verhaal kwam aan het licht... na de plotselinge verdwijning van Raman gedurende drie maanden... voordat hij een paar dagen geleden werd gezien door zijn broer... die, bij de, die de politie belde. Kijk. Oh. Vind je ook leuk nieuws? Ja, vind ik knap. Vind je knap? Ja. Maar ik denk dat je als vrouw toch wel gek moet zijn. Wil je dat gaan doen? Ben je nou, goed gek je... van liefde. Ja, dat kan me iets bevoorstellen. Nee. Nee? Nee. Nee. nee. nee? nee. nee? Nee. Nee. Daar ben je te nuchter voor. Ja, kom op. Je gaat je toen niet tien jaar laten opsnuiten... en dan alleen s'nachts naar de wc... Moet je overdag niet naar de wc. Nee. nee. S'nachts naar de wc en douchen. Ja. Nou. Nee. Toch raar, want s'nachts uh, zijn die ouders Zouden wel thuis. We ja, thuis. En overdag ja. werken ze. En nee, ah, ja, niet je raar, weet niet ja. wat voor werk ze doen. Misschien nee, werken dat is ze s'nachts. Kan ook. Nou goed, dan maar een beetje serieuze muziek. Bijvoorbeeld. We gaan er wat harder tegenaan met uh, Guns N' Roses. We beginnen met Sweet Child of Mine. Spreekwoorden. Ben jij goed altijd geweest in spreekwoorden? Uh, wat bedoel je met goed? Ik, de meeste ken ik wel inderdaad, ja. Ja, ja kregen ze vroeger op school. Ja, ik denk het ook wel, ja. ja. Hoge bommen vangen, vangen veel wind, een, ja. die hemd staan. Ja, na regen komt zonneschijn. Ja. Het, het verschil tussen een spreekwoord, een gezegde en een uitdrukking. Een spreekwoord is een kernachtige vaste uitspraak uh, die een erkende... Op ervaring beruste waarheid of wijsheid uitdrukt. En die telkens weer toepasbaar wordt op, op zich voordoende situaties en verschijnselen. Een spreekwoord altijd een, een mededelingszin, is een gehele zin, bijvoorbeeld het spreekwoord naar regen komt zonnein. Een gezegde is een vaste verbinding met woorden met een figuurlijke betekenis. Een gezegde bevat een werkwoord en dus maar een gedeelte van een zin. Hij vormt ook nooit op zichzelf een zin. Een gezegde wordt meestal een lopende en veranderbare zin verwerkt. Bijvoorbeeld het gezegde een nieuwsgierig aagje. En wordt ervan gemaakt, zij is een nieuwsgierig aagje. Waarom zij, kan ook hij zijn. Een uitdrukking. Een uitdrukking is een vaste idiomatische verbinding van woorden met een figuurlijke betekenis. Een uitdrukking bevat een vaste combinatie van woorden... waarmee meestal indirect een situatie wordt benoemd. Je moet deze uitdrukking dus niet letterlijk nemen. Bijvoorbeeld de uitdrukking oude koeien uit de sloot halen. Die moet je dus eigenlijk altijd laten liggen, die oude koeien. Als die in de sloot liggen. Nee, nee, nee klopt die niet? Nee. Ah, zo jammer. Um, ja, tien willekeurige spreekwoorden. Ergens een balletje over opgooien. Dus voorzicht, eh, ergens voorzichtig over beginnen. Ja. Wat met tak moet gebeuren. Zo vrij als een vogeltje in de lucht. Iemand kan doen en laten wat hij wil. De lat hoog leggen. Moeilijk haalbare doelen stellen. Uh, het pleit winnen. Een zaak winnen. Men kan geen kei eh, in een vel afstop... Wacht ervoor. Men kan geen kei het vel afstropen. Bij arme mensen valt niks te halen. Dus van een kale kip kun je niet plukken. Die, is, nee, die, die is ken bij, ik beter. Die is ver, ja. Ja. Uh, het gras kunnen horen groeien. Erg verwaand zijn. Het gezegde uh, is meest ergens ook muisstil zijn. Uh, gepakt en gezakt. Klaar voor vertrek. Alle oh. koffers zijn ingepakt. Als een prins op het witte paard. De man voor je dromen. Uh, de teugels strakker aanhalen. Sterke discipline uitvoeren. Maar goed, dat, dat zijn de bekende. Ja. Nou heb je natuurlijk, ook in de coronatijd... heb je natuurlijk heel veel spreekwoorden die daarbij gekomen zijn. Ja, ja. En over honderd ja, ja. jaar weet niemand dus meer waar je het over hebt. Nee, nee. Toen ging de vleermuis in de soep. Dus toen is het allemaal begonnen. Oh, de vleermuis, ja, ja. Ja, ja. Het zit zo vol als een kapper. Je het heel druk hebben. Beter anderhalve meter dan aan het infuus. Het ja. zekere voor het onzekere nemen. Als een boa van straat is, dansen de jongeren op het skatepleintje. Je moet blijven handhaven. Je kunt van het wc-papier een gordijn maken. Ja. Ergens veel te veel van hebben. Als kan jezelf te vroeg rijk rekenen. Na regen komt het lied van de BN'ers. Het kan altijd nog erger. Ja. <laughs> In de onderbroek werk maken. Meteen aan de slag gaan. Ja. De sportschooleigenaar gooit zijn toestellen naar buiten. Een slinkse manier vinden om de regels te omzeilen. Je achtergrondje aanpassen. Jezelf beter voordoen dan je bent. Toen ging de vleermuis in de soep, dus toen is het allemaal begonnen. Ja. Een foutje krijgen, je geld kwijt zijn. Het aantal gemelde opnames kan echter op de werkel werkelijke. Aantal nieuwe opnames, omdat het weekend niet alle gevallen worden gemeld. Niet volledig zijn. Als een dolfijn in de Amsterdamse haven. Niet op je plek zijn. De sauna induiken. Weglopen voor je problemen. Jezelf een winkelmandje voorhouden. Mij kan je niets overkomen. Vanuit het raam staan, applaudisseren. Doen alsof je iets belangrijk vindt, maar in feite niets doen. <lacht> De beste virologen liggen op de IC. Niemand weet wat de juiste oplossing is. Een carnaval te ver. Nog iets te lang doorgaan. Ja. <laughs> Een huishouden van Jan Haastren. Niet, uh, niet weten wat je met jezelf aan moet. Ja, ik kan me voorstellen dat je het niet, niet, uh, niet meer weet over 100 jaar. Nee, nee. Nee. nee. nee. nee. Ik vond ze wel leuk. Ja. ja. Je hebt natuurlijk ook nieuwe woorden gekregen en zo. Hè. Dat, ja. Ja, ja, dat, ja. Mensen zijn wel creatief, ja. Ja. ja. leuk, hoor. Ja, ja toch? Ja. Dus. Goed, we hebben van uh, onze band die wij, uh, onze Nederlandse band die wij volgen... de Nieuwe Page Band, ook een nieuwe ja. CD gekregen. Ja. Die hebben eindelijk Finally een nieuwe finished. CD uit. Ja. Eindelijk een nieuwe, ja? Ja. ja. oké. Okay. En daarvan gaan we twee nummers draaien. Het eerste en de tweede nummer. Het eerste nummer is uh, Don't Make the Same Mistake Again... met het tweede nummer van de, de nieuwe cd van de nieuwe pageband, uh, Explode. dat ik uh, afgelopen week weer met de zangeres heb uh, geluncht. Dus, uh, Zo, je bent getrakteerd. Ja, toen kreeg ik uh, de cd. Van. Oh, leuk, ja. En ze was jarig de volgende dag, dus. Ook nog? Nou, ja, kijk, kijk, kijk. Ja, ja, ja. kijk. Dat zijn van die mensen die jarig zijn in deze week. <laughs> ja, allemaal schorpioenen. Allemaal schorpioenen, ja. ja. Dus, um, trouwens, de, je kan nog steeds... Um, uh, uh, ...kiezen voor de ondernemer van het jaar 2021. Ja, ja, ja je kan nog in. Dus ja. dat staat in het, uh, in het krantje en het kan nog maar twee dagen. En je of, kan het ook via internet doen toch, Je kan het ofzo? ook via ja. internet, maar ja. hoe dat kan weet ik niet. Ik ook niet. Zat er niet ergens bij? Via de krant of wat ook? Of nee. via de gemeente? Nee, je kan het, dat je het dat je bij Bruna kan inleveren. Ah, oké, okay. in. ja. Dus, en uh, de delegatie uh, voor de genomineerde, voor de jury, mm -hmm. die gaat bij de acht genomineerde ondernemers langs. Ah, oh, oké, okay. ja. Gaat dan jureren. Jureren. Dus, ja. Uh, ja, voor de rest heb ik weinig nieuws verder te melden. Nee? Ja, dat het marineschip weer weg is. Die is sinds afgelopen donderdag weg. ja. Yeah. Ik heb ja. ook het idee dat ik wel zo'n zo groot schip zie dat dan het zand aan het opspuiten is. Maar klopt dat, dat jij weet? Volgens mij zijn ze nog geen andere zand Nee, aan het nog niet. Oh. Nee. Want het, lijkt, het strand lijkt wel beter te, breder te worden. Maar misschien omdat ze bij uh, Hoek van Holland bezig zijn of zo. Of wat ook, of Daar heb ik geen idee van. Nee? Oké. Okay. Ik, ik heb niet het idee worden. dat het strand breder wordt. Nee? Ja, nee. ik wel inderdaad, ja. Met een jaar of twee vaak jaar uh, zie je heel uh, vaak de kustwacht voorbij. Kustwacht? Oh ja, nee. Zie je die nu? Ja. Nee gaan ze daar af en toe met zo'n uh, zo zo rubber bootje gaan ze naar zo'n vissersboot toe. Oh, met een rubber bootje? Oh, ja. om te checken. Ja, ah, oké. Okay. dan ben ik wel leuk. altijd benieuwd van, wat gaan ze dan doen daar? Ja, drugs natuurlijk. En uh, hoe ben je aan het vissen? Sleepnetten of hoe heet dat soort dingen? Ja, ja die impulsdingen, Nederland. Ja. Oh, die impuls, ja. Ja. ja. Dus nee, maar de, de, de, de uh, ZRMS Rotterdam, die is dus uh, weer... Uh, nu is hij ja, weer naar huis toe, toe. ja. Ja. Ja, ja die moet er af en toe een beetje varen. Ja, ja toch? Ja, dat ja. is wel de bedoeling. Ja. Maar wist jij dat hij zo groot was? Het is echt een... Kan heel kan een bataljon... maar hier ja. stond tot wel 600 tegelijk in... Ja. En het, met het materieel. En een tank, zei je net. Dus en een uh, tank kan ja. erin... en ja. uh, zes helikopters kunnen erop. Ja. En ze zijn beschoten. Oh, dat vond ik wel een leuk verhaal. Eh... Uh, de Rotterdam heeft deelgenomen aan meerdere vredesoperaties van de VN... en was in 2012 actief voor de Somalische kust. Daar werd vanaf een vissersboot beschoten door piraten. Waarna de vissersboot tot zink is gebracht, denk ik van... Ja, <laughs> wat ga je zo'n vissersbootje ja, tegen zo'n boot aan doen? Het ja, is dat vraag een probleem, ja, toch? Dat is vraag om problemen, ja. Dat vind ik vind het niet ja. echt slimme actie van de Somaliërs. Nee. Je bent piraat, dan moet je dan wel... Dat ja. een beetje, oefenen beetje ook, ja. Ja. geclassificeerd. Uh, ja, ik heb die film gezien, de Captain. Daar wordt ook zo'n groot uh, containerschip wordt ja. gekaapt. Zo. Dat is wel een indrukwekkende film, ja. ja. Maar die hebben geen pistolen aan boord. Nee, gek Zo'n boot heeft wel... Ja. Uh, maar waarom zou je dat niet doen dan, om jezelf mag te beschermen? Dat mag geloof ik niet. Oh. Volgens mij mag het volgens de internationale uh, regelgeving. Mag je niet. Uh, geen, mag je wapens geen wapens uh, En Dat was het probleem bij Somalië. Dat ze constant dus overvallen werden. En die kapteinen hadden zoiets van... ja, geef ons dan wapens, dan kunnen we ons verdedigen. Maar dat mocht dus niet. Nee. als je zag hoe makkelijk ze op dat schip kwamen. Zo ongelooflijk, ja. Ja, ik ga eens kijken of ik kan vinden waarom dat niet mag. Oké. Dan ga ik muziek draaien. We zijn bij de G nogmaals. En we gaan natuurlijk afsluiten met George Harrison. uit have you any time. Iets kunnen vinden? Ik heb iets kunnen vinden. Uh, met name toen met die piraten van Somalië. Een particuliere beveiligingsbedrijf bieden hun diensten aan. Of schoon niet alle landen hun re rederijen toestaan, hier gebruik van te maken. Er zijn particuliere beveiligingsbedrijven die stellen dat zij een Maas in de wet hebben gevonden, door was aan boord mee te voeren. Hun mensen aan boord van commerciële schepen kunnen deze dan bij gevaar gebruiken. Dit is niet in overeenstemming met de doelstelling van de wet. Bovendien kunnen commerciële schepen zo niet aanleggen in havens... van landen waarvoor ze geen vergunning hebben om wapens te vervoeren. Ook bestaat er een kans dat eventuele geweld leidt tot meer geweld. Een belangrijk punt in, uh, is de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... Die gelden bij het misbruik van wapens. Een eenvoudige en minder hachelijke manier waarop de beveiligheidsondernemingen een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid, is het geven van advies en informatie over de omstandigheden en locatie. Ja, duidelijk inderdaad. Ja, ja. ja. Mag, ja. het nee, mocht niet. Dat je, nou. ja. Maar ja, goed, je, dat is natuurlijk ook wel logisch. Je, je kan niet overal aanleggen met wapens aan boord. Ik geloof dat Nederland nee. dat ook niet zou waarderen. Nee. Maar ja, volgens mij heeft elk schip wel iets aan boord. Dat denk vond, je Ja, natuurlijk. Ik heb geen idee. Een katapult of zo. Of, uh. Een katapult. <laughs> ik denk dat je daar tegen die. Uh, wat ja, hadden ja. ze daar ook? Weet ik veel. Maar ik vind het wel een mooi afsluiten van dit programma. Hè? Ja, toch? hebben eh, onze luisteraars wat aan. <laughs> <laughs> dus mochten jullie uh, in uh, Somalië de piraat tegen. <laughs> mag je niet op schieten? Je mag er niet op schieten. Oké, okay, bedankt. En ja. uh, tot volgende week. Tot meer. volgende week allemaal.